Vanavond hoort u het vierde deel, De Onbekende Profeet. Maar Francisca, hmm, was het ook alweer, Francisca Dobber. oftewel Frans. Het hmm. is nog wel dat ik hier in huis ben bij een dominee, bij christenen. Mijn hemel, wat heb ik in mijn jeugd geen verhalen gehoord over die christenen. Ze namen Joodse ouders hun kinderen af en sloten die kinderen op in kloosters. En dan werden ze gedoopt of zoiets. Dan zullen ze aan mij toch een kwaaier hebben. Ik ben geen kind meer. Ik zal het geloof van mijn vader altijd trouw blijven. Zo, ben je wakker? Ah, dag Rut. Ja, ik lig nog een beetje te pijn. Zeg. Nou, je hebt genoeg om over na te denken, zou ik zo zeggen. Wat heb jij sinds gisteren niet allemaal meegemaakt? Ja, zegt dat hm. wel. Hoe laat is het nu? Wat? Het is al twaalf uur geweest. twaalf oh, uur? ja. Je hebt heerlijk uitgeslapen, hè? En je moet maar denken dat je nu op een veilige bestemming bent aangekomen. Veilig, zeg je? Ja, Hansje. O, beter gezegd, Fransje. Hier zijn we voorlopig veilig. Maar één ding, waakzaamheid blijft geboden. Hoe bedoel je dat? Nou, dit huis, waar we nu zijn, staat in een klein dorp. Het is een pastorie. Dat wil zeggen het huis van de plaatselijke predikant. Iedereen denkt dat hier alleen de dominee woont met zijn vrouw en een tweejarig zoontje. Nagenoeg niemand, hoor je goed Frans, nagenoeg niemand weet dat er nog zes mensen in huis zijn. Je hebt ze vannacht nog even gezien? Ja, dat was iets waar ik niets van begreep. Het was al twee uur in de nacht en iedereen was nog om. Ja, dat komt omdat het s'nachts voor ons veel veiliger is. Overdag komen er mensen aan de deur of ze komen hier voorbij. Dan moeten we ons muis stilhouden en ons zo min mogelijk verplaatsen. Meestal lezen we dan of we dutten een beetje. Maar als iedereen in het dorp slaapt, kunnen wij ons wat meer uh, bewegingsvrijheid permitteren, snap je? Oh ja, ja natuurlijk. Zie je bijvoorbeeld dat raam? Ja, kruipt daar altijd onderlangs. Nooit rechtop. En helemaal niet als de zon schijnt. Begrepen. En uh, hier, achter dat gordijn, bevindt zich ons sanitair. En in deze kruik zit water om ons gezicht en handen te wassen. En in deze karaf zit uitsluitend water om te drinken. Duidelijk? Ja, heel duidelijk. Kijk, en deze po gebruik je overdag. Na gebruik leeg je met deze emmer met deksel en dan spoel je de pot om met je waswater. S'avonds wordt de emmer dan leeggegooid. En uh, als ik... Uh Echt? Naar het toilet moet? Ja, dan moet je naar beneden. Dat zal ik je straks wijzen. Maar probeer dat zo te regelen dat het s'avonds gebeurt. Hm? Ja, het lijkt misschien vreemd, maar daar, daar kun je je aan wennen. Nou, ik zal mijn best doen. Ja. En dan nog iets. Dit is onze slaapkamer, maar het is voor de andere gasten, zal ik maar zeggen, tevens eetkamer. Oh ja. Hm? Nou, voor het ontbijt hebben we je deze keer niet willen storen, maar voortaan moeten we hier om negen uur s morgens alles aan kant hebben. Zeg, help me eens even, met wie heb ik vannacht hier kennis gemaakt? Ja, buiten Domi en zijn vrouw bedoel ik dan. Nou, er zijn hier nog twee Joodse meisjes, uh, Ellie en Lee. Die worden muizen genoemd. Muizen? <laughs> Hoe dat zo? Nou, omdat ze allebei zo klein zijn dat het net muizen lijken. Oh. Nou, en verder zijn er dan nog uh, twee studenten die allebei Dick heten. Vandaar dat we het altijd hebben over uh, dik 1 en dik 2. <laughs> Wat is dat? Oh, schrik maar niet, dat is het teken dat het eten klaar is. Ze zullen hier nou wel zo binnenkomen stormen. Oh, schuif jij dat tafeltje voor je bed. Daar moeten er vier op zitten, hè? Dan zet ik de stoelen klaar. Ja. ja. Zo? Ja, prima. Goed zo. Ja, hier nog even. Zo. Goedemiddag, samen. Dag allemaal. Goed geslapen, Frans. Oh, heerlijk. Dank je. Nou, ze is dus nog maar net wakker. En dan meteen al warm eten? Ja, jij denkt zeker, als zij nog niets lust, hebben wij des te meer. Zoiets lelijks kan alleen maar in jouw hoofd komen. Geef <lacht> de borden, liever door. Alsjeblieft, dit wit-blauwe koordje is voor jou, Frans. Wat moet ik daarmee? Onthoud de kleur, dat moet je dadelijk om je bestek doen. Ja, en je moet hier alles goed schoon mm. en je bord moet je helemaal schoon schrappen. Dan <lacht> moet je de verbazing kijken. Ja. Ja, maar waar is dat dan voor? Nou, hetzelfde bestek gebruiken we ook voor de avondboterham. Alleen s'avonds wordt hier afgewassen. Dat spaart water, tijd en onnodig lawaai. Oh, onnodig lawaai gesproken. Ja, willen jullie wel eens een beetje rustiger zijn? Jullie doen net alsof het al nacht is. U heeft gelijk, tante Jo. Wat schat de pot vandaag, tante Jo? Ja, alsjeblieft. Dat komt duidelijk. voor ieder een carbonaatje. Mm. Geweldig, tante Jo, heerlijk. Ja, ik vind alles best als jullie maar stil blijven. Ja, natuurlijk, tante Jo. Eet maar lekker. Dat zal wel lukken. Zullen we dan maar beginnen? Eerbiedig sluiten de jongens hun ogen. En vouwen hun handen. Ook de anderen sluiten hun ogen. Ik zelf zeg in gedachten een Hebreeuws dankgebed op. Voor dit heerlijke voedsel. Alleen dat vlees vader zei nu wel dat we ons bij het eten niet meer aan de Joodse voorschriften hoefden te houden, maar toch. Eet smakelijk allemaal. Ja, iets smakelijk, smakelijk eten. eten. Zeg, was er nog nieuws uit Engeland? Hetzelfde nieuws als gisteravond. De Amerikanen hebben nu heel Sicilië veroverd en het wachten is nu op de invasie in Italië zelf. Zou Italië dan toch het beroemde tweede front worden? Nou, natuurlijk niet. Het echte tweede front komt hier, dat verzeker ik jullie. In Holland? Voorbeeld. Of in België of in Frankrijk. In elk geval gaat het goed aan alle fronten. Mm. De Russen zijn in een week wel 300 kilometer opgerukt. Ah, mm. oh, misschien zijn we dan al voor het nieuwe jaar bevrijd. Nou, dat lijkt me wat al te optimistisch, Dave. Och, je weet het nooit. Als alle fronten ineens in elkaar storten, kan het zo gebeurd zijn. Maar eh, tussen twee haakjes, Frans, hou jij niet van vlees? Oh, meestal wel hoor. Alleen vandaag niet, als jullie het niet erg vinden. Erg vinden? Natuurlijk niet. Weet je zeker dat je het vlees niet wilt, Frans? Ja, dat weet ik zeker. Nou, zullen wij het dan maar opdelen? Eerlijk delen oma's? maar Eerlijk dik. Hier. Jij krijgt het grootste stuk. Alsjeblieft. Maar dat is alleen het been. <laughs> Wat heb je nou van je inhaligheid? <laughs> Nog ja? een hoor. Ja. Nou, nou, en... Jongens, jongens. Jullie moeten het nou heus wat rustiger aandoen hoor. Ik wil jullie tot in de bijkeuken lachen. Ja, natuurlijk tante Jo. Ja, ik zeg dit echt niet voor de grap hoor. Nee tante Jo, we zullen nu heus heel erg stil zijn. Goed, dan jullie Ik zit nu weer alleen op mijn kamer. Mijn kamer. Nou ja, onze kamer. Hoeveel indrukken heb ik niet moeten verwerken. Gisterenochtend nog was ik in Amsterdam in het ziekenhuis. Daar gingen de gesprekken over razzia's, transporten, de Joodse raad en spertijd. Hier praat ze over voldoende windkracht voor de molen om tarwe te kunnen malen. Over Engelse nieuwsberichten. Over verwachtingen wanneer de oorlog voorbij zal zijn. In Amsterdam ging iedereen gebukt onder een doffe berusting. En hier leefde hoop en de verwachting dat alles weer goed zal komen. Wat hebben ze me een vernuftige voorzieningen laten zien om elke risico zo klein mogelijk te maken. Een schuilgang tot diep onder de grond. Een zolder die als woonruimte dienst ook voor de twee muizen, maar die binnen de minuut omgetoverd kan worden tot een onbewoonde rommelzolder. Ze hebben het over drukken van krantjes die tot verzet oproepen. En berichten van de Engelse nieuwsdienst doorgeven. Ze praten over Amerikaanse piloten die ergens ondergebracht moeten worden. En dat alles alsof er geen grune politie is. En geen gestapo en geen massatransporten naar Duitsland. Ik kan het haast niet verwerken. Ja? Mag ik even binnenkomen? Ja. Natuurlijk, Domi. Mag ik eigenlijk wel Domi tegen u zeggen? Ja hoor, je mag ook om Bas zeggen, wat je wilt. Maar ga zitten. Ik wil eens even met je praten, want ik weet eigenlijk nog maar heel weinig van jou af. En jij van mij ook trouwens. Vertel eens, jij was van je familie alleen achtergebleven? Ja. Eerst zijn mijn twee broers opgepakt. vorig jaar al. En een paar maanden geleden zijn mijn ouders weggehaald. En jij bent de dans ontsprongen? Ik was toevallig op het toilet toen de Duitsers kwamen. Er waren nog kinderen van buren bij ons in huis, waarvan de ouders al opgepakt waren. Daardoor zullen ze wel niet aan mij gedacht hebben. En ben je toen naar familie van je gegaan? Ik heb hier geen familie. Mijn familie woont in Duitsland. Als ze tenminste nog in leven zijn. Van mijn broers hebben we, kort nadat ze waren weggevoerd, bericht gekregen dat ze aan longontsteking daaroverleden. Ja, dat is ontzettend. Van mijn ouders weet ik niks af. Ja. Niemand weet precies wat er met al die mensen gebeurt die weggevoerd worden. Soms horen we de ergste berichten... en dan bereiken ons weer geruchten dat het meevalt. Of in elk geval dat er grote groeperingen zijn... die ergens ondergebracht worden om te werken. We weten niet wat er met jouw ouders is gebeurd... en met al die anderen die weggevoerd zijn. En we weten ook niet wat ons nog boven het hoofd hangt. Maar ik ben er zeker van, Fransje... Dat de oorlog niet lang meer zal duren. En dat onze vijand, onze vrede vijand, verslagen zal worden. Gelooft u dat, Huis? Ja, daar ben ik van overtuigd. Nou, in elk geval hoop ik dat je hier wat tot rust kan komen. Hè? Ik begrijp dat je heel wat te verwerken hebt. Maar vergeet één ding niet, Fransje. Je bent hier bij heel, heel goede vrienden die jou allemaal willen helpen. En die jij op jouw beurt ook kunt helpen. Ik moet duidelijk weer weg, maar aan het eind van de week kom ik weer terug en dan praten we nog wat verder. Goed? Graag, Domi. Ik hoop dat je je gauw thuis zult voelen. Het beste met u, Domi. En heel hartelijk bedankt voor alles. Ik bedank jou voor het vertrouwen dat je mij gesteld hebt. Dag mijn kind. Tot gauw. Domi. Dominee. Hij is Dominee. Een soort, uh, ja, een soort rabbi voor christenen. Toch praat hij als een gewoon mens. Hij heeft niet eens gezegd dat hij dominee is. Ik, uh, ik, ik weet het niet, maar ik vertrouw deze man. Zelfs al is hij een christelijke dominee. Van hem heb ik het niets te vrezen. Hij weet dat ik Joods ben. Hij zal mijn geloof eerbiedigen. biedigen. Vreemd. Maar ik. ...voor zo sterk de beschermende hand van onze God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij die niet laat varen de werken van zijn hand. ...krijgen dadelijk een zogenaamd groot alarmoefening. Wat is ook weer het teken voor groot alarm? Dat zoemer blijft gaan. Hm? Is dat eigenlijk dezelfde zoemer die gebruikt wordt om etenstijd aan te kondigen? Ja, precies dezelfde. Hm. Maar waar we ons op het moment van groot alarm ook hier in huis bevinden... ...we moeten eerst naar ons kamertje. Oh ja. Kijk, de derde plank naast de deur... ...die kun je naar achteren drukken. Ja. die zit vast met de scharnier. En oh ja. daardoor kunnen we deze planken naar voren halen. En hier hebben we dan ruimte om onze persoonlijke spulletjes in op te bergen. Hm? Oh, en wat bedoel je daar precies mee? Nou, eenvoudig alles wat ook maar enigszins zou kunnen wijzen op het feit dat hier uh, vreemde bewoners zijn. Hè? Dus uh, nachtgoed, tandenborstel, jouw tas. Uh, en vooral niet te vergeten onze sanitaire voorzieningen, hè? de toilet, oh ja. en maar de waterkannen. Nou, kortom, alles wat ook maar enigszins zou kunnen wijzen op bewoning. Dit is de logeerkamer van de familie en deze kamer is ongebruikt. Hè? We mogen dus in de haast ook geen watermarsen nou, of zo. je haalt me de woorden uit de mond, Hans. En uh, daaruit blijkt dat je de situatie goed begrijpt. Want stel dat we in de haast wat watermarsen op de grond bij deze planken... ...dat zou katastrofaal kunnen zijn voor ons allemaal. Want stel dat ze daardoor onze rommeltjes ontdekten achter deze planken dan weten ze dat er iets verborgen wordt gehouden. Maar als ze dat eenmaal weten, dan ben je verloren, want dan vinden ze natuurlijk alles. En dan zoeken ze door tot het bittere einde. En uh, we hebben wel een prachtige camoufleerde ondergrondse schuilplaats hier in huis, maar als de moffen weten, er zitten hier mensen verborgen, nou dan vinden ze ons. Dus een paar druppeltjes water of urine op de grond zou er de oorzaak van kunnen zijn dat, uh, nou vul het zelf maar in, hè, dat iedereen die hier in huis woont naar de Filistijnen gaat. Nou ja, die uitdrukking naar de Filistijnen ken ik niet, maar de betekenis begrijp ik drommels goed. Dat we er allemaal aan gaan. Waarom kijk je zo verbaasd dat jij niet weet wie de Filistijnen waren? De Filistijnen? Ik hoor dat woord voor het eerst. O, wacht eens. Heeft het iets te maken met het Joodse geloof? ja. Of laten we zeggen, met onze geschiedenis. Oh, sorry Frans, ik ben wel van Joodse afkomst, maar van geschiedenis weet ik helemaal niks af. Maar daar gaat het nou op het ogenblik niet om. We hebben het nu over wat ons te doen staat bij alarm. Ja, natuurlijk. Dus A, ogenblikkelijk naar onze kamer. Of als we daar al zijn, dan ogenblikkelijk alle bewijzen van ons bestaan hier achter dit luik. Begrepen? Begrepen. En dan? dan? Dan rennen we de trap af naar beneden. In de hal beneden is een kelderkast. Daar liggen alle mogelijke levensmiddelen opgeslagen. Uh, kazen, wekflessen enzovoort. Maar achter in die kast is een luik en daarachter ligt een uitgegraven gang. Afan, dat heb je toch gisteren allemaal ja, al ja, gezien. Ja, ja, ja. En door die kelderkast kunnen we dus als het ware in de grond verzinken. Dat wil dus zeggen, de muizen, dik en... Eén en dik, twee en wij met ons twee. Precies. Je hebt het dus allemaal kunnen volgen wat ik gezegd heb. Ja, natuurlijk. Hm? Nou. Binnen een half uur, wanneer, dat weten we niet precies, maar binnen een half uur krijgen we groot alarm. We blijven nu even lezen, zoals gebruikelijk. Hè. Over een paar minuten ga je naar beneden, en dan kom je terug en dan wachten we de dingen af. Ja, Het wil helemaal niet zeggen dat het alarm gaat als jij beneden bent. Het gaat er alleen om dat we ons gedragen dus als altijd en dat dan onverwachts het alarm komt. De bedoeling is dat we precies de tijd opnemen, hoe lang het duurt, voor we allemaal in de schuilgang zitten. En dat we daarna controleren of we toch nog sporen hebben achtergelaten. We zijn zeker al tien minuten voorbij. Ik ben naar beneden geweest. Ik verwachtte toen het noodsignaal, want deze oefening is natuurlijk speciaal voor mij ingelast. Maar er gebeurt niks. Rut is de kamer uitgegaan. Ik ben maar een boek gaan lezen dat ik hier willekeurig van de plank heb genomen. Vreemd. Je weet dat elk ogenblik de zoom al kan gaan. Je weet dat het een oefening is en toch zit je in spanning. Je voelt als het ware de ernst van de zaak. Het is geen spelletje. Het lijkt hier veel veiliger dan in Amsterdam. Maar het is wel dezelfde meedogenloze vijand die mij op de hielen blijft zitten. Moet ik vooral niet vergeten. Het is een merkwaardig boekje dat ik aan het lezen ben. Kinderenbijbel. Mooie platen. Zelfs een paar reproducties van de grote schilder Rembrandt. Maar wat vreemd. De verhalen gaan over. Over Joden. Adam en Eva. Noach, de zondvloed, Elie en Samuel, Saul en David. Allemaal verhalen uit mijn jeugd. Verhalen uit onze Joodse geschiedenis. Kinderpijbel. Wat moeten de kinderen hier met onze geschiedenis? Wat hebben ze ermee te maken? Oh mijn wat moet ik nou doen? Eerst boek op zijn plaats. Zo. Nou, eh... Uh... Plank opzij. Luik open. Zo, nachtgoed erachter. Ook het goed van het natuurlijk. Oh, goed zo Frans, je bent al begonnen. Pak deze kan. En, en de emmer. Ja, ik heb zaal. Laat maar los. Zeg, mijn nachtgoed ligt nog onder de kussen. Ja, dat heb ik al opgeborgen. Heel goed. Nou, de bed strak. Hm? Zo. Ja. Niks vergeten. Ik, ik zou het niet weten. Ja. Kom dan mee. Kom er achter mij aan. Ja. Zo, nou kruip je hier naar binnen. Zo, ja, ja. In je dikke achterwijk wat minder naar achteren, Alles blijft je steken. Zo, ja. Ha, zo zijn jullie. Nou, is iedereen er al? Ja, jullie zijn de laatste. Hoe lang heeft het nou geduurd? Te lang. Het moet korter kunnen. Kom nou, Lily. het was voor Frans de eerste keer. Daar zeg ik toch ook niets van. Ik constateer alleen dat het te lang heeft geduurd. Oh. Nou, laten we maar weer terug. Ja, ja, ja. kom. Kom. Ja. Ik keuken, dan heb ik jullie afgebracht. Dat vind erg. ik jullie er erg goed hebben afgebracht. Ja. Volgens mij duurde het te lang, tante Jo. Bijna vier minuten, dat is toch te lang? Ja, maar een aanmerking genomen dat het voor Frans de eerste keer was. Dat is het helemaal niet slecht? Nee. nee. Nog een te oefenen en Frans zit het eerst op de schouderplaats van jullie al. Nou, dat ja. vind ik ook, ze deed het prima. Ja nou, ik wil niet blijven zeuren hoor. Maar met elkaar complimentjes geven, daar wordt geen mens wijzer van. De volgende keer moet het korter en daarmee uit. Nou, daar zullen wij wel voor zorgen, hè Frans? Ik weet nu tenminste precies wat me te doen staat en waar ik moet zijn. Ik zal mijn uiterste best doen om de volgende keer vlugger te zijn. Oh, daar zijn we allemaal van overtuigd, Frans. Maar ik blijf erbij dat jij het voor de eerste keer bijzonder goed hebt gedaan. Ja, ja. ja. ja. Nou, ik zou zeggen, gaan jullie wel allemaal terug naar jullie kamers. En dan kom ik zo met een heerlijke verrassing. Oh, oh, oh. Wat dan die ook? Ja, wacht. Oh, wacht maar af ik weet zeker dat je Er is iets vreemds met me aan de gang. De kinderbijbel die ik gevonden heb bij het rijtje boeken op de plank blijft me voortdurend bezighouden. Is het kinderachtig me te verdiepen in de geschiedenis van mijn volk? Deze verhalen zijn zo vertrouwd. En van kind af aan met mijn hele bestaan verweven. Toch betekenen ze veel meer voor me nu ik volwassen ben en in deze omgeving verblijf. Veel meer dan in mijn eerste schooljaren. Ik weet dat ik deel uitmaak van dat volk waarmee God zich van eeuw tot eeuw heeft bemoeid. Al lezend word ik me bewust dat het voor de mens onontbeerlijk is te leven volgens Gods plan. Ik word er steeds meer van overtuigd dat dezelfde almachtige en onzienlijke God van Abraham, Isaac en Jacob, tenslotte ook de onze, de huidige geschiedenis zal beslissen. Hij zal voortgaan de afzonderlijke levens te beïnvloeden, voortgaan zijn Mozes, Jozua, Jozef of Ragab te kiezen. En hij zal de Nebukadnezar, de Farao en de Haman ook van deze tijd blijven straffen. En ook komt één figuur in het verhaal duidelijk naar voren, een nieuwe in Israël geboren profeet, die door sommige heer wordt genoemd, door anderen meester en weer anderen noemen hem de Messias. Zijn naam is Jezus, Jezus van Nazareth. Wat een gezag gaat er van die profeet uit. Wat ligt die man mij na aan het hart. Maar wat vreemd toch dat ik mijn vader nooit over die profeet heb horen praten. Ik leer hem respecteren om het diepe inzicht dat hij heeft in de menselijke natuur. En de manier waarop hij met mannen en vrouwen van totaal verschillende aard omgaat. Hij noemt God zijn vader. En dat doe ik natuurlijk ook. Maar hij handelt op grond van die verwantschap. En staat hem zo na als ik tot mijn vader toen we nog bij elkaar waren. Zijn relatie tot God en zijn gedrag jegens hem zijn minder traditioneel dan die ik ken. Hoewel Joods als ik brengt hij zijn geloof... Op, ik zou het zeggen, op onorthodoxe manier in praktijk. Wat vreemd toch, dat mijn vader me over deze profeet nooit heeft verteld. Zo, we hebben voor vanavond een leuk werkje. Wat dan? Er zijn snijbonen geplukt en die moeten gewekt worden. Gewekt? Ja, ingemaakt in flessen voor de winter. Mensen, kinder, je weet gewoon niet wat je ziet. Wat een berg en dat allemaal uit het kleine tuintje hierachter. Tja, wat die mensen voor ons over hebben. Die overlast en al die moeite. En het risico dat ze nemen, het gevaar dat ze lopen. Ja, dat niet in de laatste plaats. Als we alles overleven, dan kunnen we die mensen daar nooit dankbaar genoeg voor zijn. Ik, ik ben blij dat je dat zegt, Frans. Hoezo? Nou, omdat ik soms bij jou de indruk kreeg alsof, uh, nou ja, alsof alles wat hier gebeurt uh, langs je heen gaat. Alsof je het vanzelfsprekend vindt wat er hier voor je gedaan wordt. Hoe oh. kun je zoiets denken, Rut? Oh, er gaat geen dag voorbij, of eigenlijk geen seconde voorbij dat ik me dat niet volledig realiseer. Oh. Nou, daar ben ik dan heel blij om. Dat, uh, dat ik op jou misschien wat afwezige indruk maak, Rut. Dat komt omdat ik nogal, uh, nogal gegrepen ben door de inhoud van dit boekje. Wat is dat voor een boekje? Oh, kinderbijbel. <laughs> Waarom lach je? Nou, omdat je zo onder de indruk komt van een soort sprookjesboek. Ja, maar dat is helemaal geen sprookjesboek, Rut. Het is dus om te beginnen woord voor woord onze eigen geschiedenis. Hoezo onze eigen geschiedenis? Oh, die van het Joodse volk. Oh, sorry dat ik je weer moet teleurstellen, Frans. Maar je weet, ik ben totaal onorthodox opgevoed. Je weet weinig van onze geschiedenis af, zei je. Maar, uh, zegt de naam Jezus jou iets? Jezus? Ja, natuurlijk. Jezus, dat is de naam voor, uh, nou ja... Dat is christelijk, dat hoort bij christendom. Nee, dat bedoel ik natuurlijk niet. Of de christenen een Jezus hebben, dat weet ik niet. Dat interesseert me ook weinig. Maar ik bedoel onze Jezus. Hoe? Onze Jezus. Nou, onze Joodse Jezus, die profeet. Een, een Joodse Jezus, ja. Nou, dan moet ik toegeven dat ik niet veel weet op godsdienstengebied, maar van, van een Joodse Jezus. Nee, nee, daar heb ik helemaal niet van gehoord. Maar als je daarin geïnteresseerd bent, dan staat hier nogal andere lectuur dan een kinderbijbel. Kijk, hier staat de bijbel. Daar vind je alles in. Mag ik die van je lenen? Lenen? Oh, die is goed. Ten eerste is het boek helemaal niet van mij. Het staat toevallig boven mijn bed. En ten tweede is alles hier van iedereen. Alsjeblieft, van Vangen. Met Dominique Ader. Dominique, er is een auto met drie moffen onderweg. Ze zijn bij Vissers aan de deur geweest. Ze vroegen waar u woonde. Oh, dank je. Jo, er zijn Duitsers in het dorp. Ze komen hier naartoe. Geef alarm. Alarm. Gauw. Schot open. Geef de kallen maar door. Hè? Ja. De emmer? Zo. Ja, Gaat de dat... nachtgoed. Oh ja, vergeet het dan de brussels niet. Nee? Goed zo, Frans. Zo, nou naar beneden. Ja, vlug. Go, jongens, naar binnen. En doe het luik achter jullie dit. voor verhalen? Ja. Kom, ze aan. eruit. Oké. Okay. Wat kan ik voor u doen? U kunt wel Hollands tegen me spreken, dominee. Ik ben zo'n beetje half Hollander, half Duitser. Hoezo? Nou, ik ben geboren in een grensplaatsje bij Oldersdaal. De grens loopt zo'n beetje dwars door ons huis. Maar dan heb ik de pech dat mijn moeder Hollandser was en mijn vader een Duitser. Vandaar dat ik officieel Duitser ben en in dienst moest. Ja, ja, dat, uh, dat begrijp ik. Nou ben ik een tijdje hier in de buurt geleerd en heb hier een meisje leren kennen. En nou zouden we willen trouwen. Ah. Ja, en dan vraagt mijn aanstaande vrouw of u ons huwelijk zou willen inzegenen in uw kerk. Tja, uw vraag overvalt me een beetje. Maar ik zou zeggen, komt u even mee naar mijn studeerkamer. Dan kunnen we de zaak even rustig bespreken. Graag. Drinkt u ook een kopje thee? Ja, weliswaar, wel surrogaat, oh, maar... Uh... graag. Ach, Jo, breng dadelijk even twee kopjes thee naar mijn kamer als je wilt. Wat vind jij van dit verhaal, Piet? Ja, is een uh, vreemd verhaal, dominee, dat is het zeker. Wat vindt u er zelf van? Ja, ik kreeg eerlijk gezegd wel de indruk dat die soldaat een goede trouw is... en uh, echt met dat meisje wil trouwen. Dus uh, u denkt niet dat het een soort verkenning was? Ach, ja, je weet het natuurlijk nooit, maar... nee, die indruk kreeg ik niet. Het was duidelijk een gewone soldaat. Maar uh, zijn ze uit? Ja, ze reden hier zojuist voorbij. En ze zijn inmiddels uit het gezicht verdwenen... Dus zal ik het zijn veilig maar geven? Dat kunt u wel doen, ja. Uh, zie ik u vanavond nog? Ja, ja, natuurlijk, zoals afgesproken. Bedankt, Piet. Jo, geef maar zijn alles veilig. Ja. Ik kan me voorstellen dat ik bij mijn huisgenoten de indruk maak van vaak afwezig te zijn. Maar dat is helemaal niet waar. Ik beleef alles intens mee. Alleen... Ik word helemaal in beslag genomen door mijn vondst over die onbekende profeet en door het boek dat ik van Rut gekregen heb. Ik geniet van mijn Bijbel en van mijn pas gevonden profeet en held Jezus. Zo nu en dan besef ik tegen mijn zin dat de christenen ook iemand kennen die Jezus heet. Maar ik verwerp de mogelijkheid dat dat dezelfde kan zijn als mijn Jezus. Ik bescherm hem tegen de aanspraak die heidenen op hem maken. En ik kroon hem met de eer die hem toekomt van de joden. Maar waarom spreekt mijn volk niet over hem? Waarom wordt hij doodgezwegen? Daar moet ik na de oorlog toch het mijne van weten. Het leven van de Jezus is een machtig verhaal. Eén stuk werkelijkheid. Als ik lees hoe verschrikkelijk hij werd behandeld. Hoe vreed hij werd verraden en gepijnigd. Dan, dan zie ik voor mijn geest de honderden in Amsterdam. Die ook gemarteld en gepijnigd worden. En dan aan het kruis. Begrijpen de omstanders nu nog niet dat Jezus geen gewoon mens is. Nou, ik wel. En het schijnt alsof Jezus, die toch eeuwen en eeuwen geleden heeft geleefd, op een onverklaarbare manier belang in mij is gaan stellen. Hoewel we elkaar niet kunnen zien, of als mens met elkaar omgaan, ben ik er toch heel diep in mijn hart van overtuigd van zijn overwinning aan het kruis. Ik lees verrukt verder over de wonderpaarlijke ommekeer in de gebeurtenissen na de kruising. Maar waarom heeft men mij hiervan nooit verteld? Het zijn toch kennelijk historische gebeurtenissen waarover ik lees. Maar waarom heb ik ook op school nooit iets over deze held Jezus gehoord? Ik moet en ik zal hier achter komen. beveeld tegen u uitgevaardigd. U moet onderduiken. Is, is, is dat zeker? Daar hoeft u niet aan te twijfelen dominee. Ja maar wat moeten we dan met die onderduikers hier? Die moeten ook weg en wel zo gauw mogelijk. Ik heb al een schema waar ze tijdelijk ondergebracht kunnen worden. Maar laten ze zich allemaal nu meteen start klaarmaken. Hoeveel tijd geef je me nog? Ja, dat kan ik niet zeggen dominee. Een dag? Een half uur? Ik, ik weet het niet. Het enige dat ik weet is, ga zo gauw mogelijk weg uit de pastorie en kom naar onze boerderij. Maar de onderdakers, Die worden via uw achterdeur één voor één afgehaald. Laten ze zich gereed houden. Ja, ja, ik zal ervoor zorgen. Tot zo, Piet. Onraad? We moeten snel handelen, joh. Er is een arrestatiebevel van mij onderweg. Dat houdt in dat ze dit huis grondig zullen onderzoeken en dan vinden ze de jongens altijd. Iedereen moet hier vandaan, zo gauw mogelijk. Maar, waar... Waar moeten ze naartoe? Piet heeft voorlopige adressen. Geef maar groot alarm. Nee, nee, nee. Uh, niemand hoeft de schuilplaats in te gaan. Uh, luister goed allemaal. De Duitsers zijn mee op het spoor en daardoor ook jullie. Iedereen moet hier vandaan. Ga ogenblikkelijk terug naar jullie kamers en zoek het allernodigste bij elkaar. Laat geen in na van jullie verblijf hier. Voor nieuwe adressen voor jullie is al gezorgd. Jullie worden dadelijk ieder persoonlijk afgehaald. Is het naar te mogen leven, een hoorspel door Frisco Cox, bewerkt naar het gelijknamige boek van Johanna Rut Dopschine